zal Zampersen met het NOS Journaal. Oud-justitie-minister Opstelten geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt... in de zogeheten bonnetjesaffaire. In een biografie die vandaag uitkomt noemt hij het volgens het AD enorm stom... dat hij in de Kamer speculeerde over de kwestie. De oud-minister zegt dat hij dat na het debat ook van zijn vrouw te horen kreeg. Opstelten stapte vier jaar geleden op vanwege de affaire. Die draaide om een schikking met een drugshandelaar in 2000. De minister zei lange tijd dat er geen bonnetje meer was van die schikking... maar dat bleek er later toch te zijn. De Britse politie is begonnen met het identificeren van de 39 lichamen... die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen in Grace, ten oosten van Londen. De truck is verplaatst naar een havengebied in de buurt... waar de lichamen uit de vrachtwagen zijn gehaald. Het gaat vermoedelijk om migranten. De politie zegt dat de identificatie veel tijd gaat kosten...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 Het kabinet wil Syriëgangers juist niet in Nederland berechten. De politiechef van Den Haag zegt zich niet te herkennen... in de kritiek op zijn eenheid. Onder meer migrantengroepen zeiden onlangs... dat de politieleiding te weinig doet tegen misstanden, racisme en discriminatie. Politiechef van Musser ontkent dat er bij die zaken wordt weggekeken. Het weer wisselen bewolkt met lokaal mist... bij een minimumtemperatuur van 10 graden. Overdag meer bewolking... Het grootste deel van de dag blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. In de avond meer wind en dan in het westen kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Mag het Mag het Zaterdag 26 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Er zijn ook evenementen in het donker. Dus doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. Thank you. One moment please.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 En dan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 of my energy i look up and the whole room spinning you take my cares away i can so overcomplicated. people tell me to medicate Feel my blood. found you